Kom. In deze podcast ga ik in gesprek met Peter Huis en Mirjam Dijvenvoorde, de twee schrijvers van het boek Plaatsen waar de geest waait, met de ondertitel De Sarbates als spiegel van de mensheid. Het is een boek dat gaat over het leven van Antoine Kandaal, zijn werk en de overdracht van de Kataarse Gnosis, zoals ook op de kaft van het boek zelf te lezen is. Er wordt op prachtige, vervoerende, zelfs hier en daar lyrische wijze beschreven hoe in het Ariège dal in Zuid-Frankrijk de gnosis door de eeuwen heen heeft geklonken en straalde, en hoe dat doorwerkt in onze tijd. In dit gesprek ga ik in op de persoonlijke belevenis van de schrijvers, van wat innerlijk christendom is. Het straalde in de hoofdpersoon van het boek, Antoine Cadal, maar hoe wordt het door de schrijvers zelf beleefd? En wat is het precies? Mijn naam is Jessica, Schrijf aan, we gaan beginnen. Bij, in een christendom komt bij mij iets op uh, dat je voelt dat het niet gaat om iets wat heel ver weg is en abstract, maar wat eigenlijk heel dichtbij is en daarom ook heel concreet in jezelf aanwezig is. Dat je een begin hebt in jezelf. En uh, ja, van, vanuit dat begin... Is er, is er in feite iets, iets wat zich in jezelf kan openen, ontvouwen en zich aan je kan meedelen, waar je op kan afstemmen? En dat, dat is een proces wat ook voor ieder moment, uh, voor ieder mens, dat is een proces dat voor ieder mens heel eigen en heel individueel is, denk ik. Dat is mooi. Hoe is dat voor jou, Peter? Ja, ik heb ook zitten denken daarover, eh, omdat eh, als je innerlijk en christendom die twee woorden ziet, ja, dan, is, eh, dan is het al heel vreemd om erover te gaan praten, omdat eh, innerlijk is natuurlijk juist niet wat je naar buiten brengt, bij wijze van spreken. Maar dat, in verband met dat christendom klopt dat dan niet. Als je aan Christus denkt, hè, dan denk je natuurlijk niet aan een... Eh, mens Of tenminste, ik denk dan niet aan een mens. Maar ik denk aan, uh, ja, dat is iets die kunnen we helemaal niet kennen. En wat kan je daar nou van weten of ervaren? En dan, dan denk ik aan, de, aan teksten of, of, of uh, leringen die mij overgedragen zijn. En waarin je dan hoort van, nou, Christus, dat is... Uh, Zachtmoedigheid, welwillendheid, naasteliefden. En allemaal dingen die je van nature eigenlijk niet hebt. Tenminste, in mijn geval, en ik heb er nog wel een paar, waar dat voor geldt. En, en, en dan denk ik, maar het, is wel, het past wel allemaal bij een bepaalde atmosfeer van... Ja, van, van verhevenheid, van welwillendheid, van iets, iets, heel, uh, iets heel fijns en iets heel subtiels. En dan, uh, en, en dan komt dus dat christendom. Hè, dat is, dat, dat, dan zou je denken, christendom, dat zijn dus mensen die willen dat. Die, willen dat, die streven daarna. En, um, en dan kijk ik in mijn eigen leven hè, en dan zie ik van, maar als ik die dingen... Als ik daarbij wil komen, moet ik die op de een of andere manier in de praktijk brengen? Moet ik daar iets mee doen? Moet ik... En dan kom je in je dagelijkse situaties uh, in omstandigheden waarin het bijna onmogelijk is om ook maar iets van die, van die hoge waardes uh, vast te houden en vol te houden. En dat is een heel interessant uh, bewustzijnsconflict. Ja, nou, conflict is het niet, maar... Uh, ...onderzoek, als ik, laat ik het maar zo zeggen... Uh, ...wat je... ...ja, wat je dus... ...gaat onderzoeken van... ...ja, maar hoe, waarom is dat dan zo? En dan zie je van ja... ...voordat je... ...innerlijk christendom werkelijk kan beleven... Moet, ...moeten dat toch wel eerst... ...wat heel wat... Uh, uh, ...belemmeringen... ...of ze nou door jou of door de buitenwereld komen... Opge, ...opgeheven worden... ...en ja daar ligt wel een stukje essentie voor mij... voor wat innerlijk christendom is, ja. Dus het is vooral niet grote woorden naar buiten toe... maar het is een, uh, een, een constant actief onderzoek. Struggle ook wel in jezelf. En wat maakt het een struggle? Ja, omdat het meestal... Um, gemakkelijker lijkt om af te zakken naar die, naar die heftige emoties van, uh, waarin je echt voelt dat je leeft, dat je hier op deze aarde echt wat bent en je stem kan laten horen of, of je wil kan doordrijven of uh, jouw gedachtebeeld op de voorgrond zetten. En waarom moet dat dan niet? Nou, omdat, omdat als, je, als je leest over Christus, dan zie je dat hij dat precies juist niet doet allemaal. en zegt... een Nee, laat het dan nou maar. Hè. En um, ga dan nou maar niet in die emoties. Hè. zegt letterlijk: uh, laat hem ook nog de andere wang uh, slaan. En ja, dat. Dat spreekt jou daarin aan? Nee, hoor. dat spreekt mij niet aan. Want mm. dat, dat vind ik vreemd uh, <laughs> in, in die zin. Maar ik begrijp wel wat hij daarmee bedoelt. Dat, dat je als je je. Um, ja moet je het zeggen, als je, je dat tegen te weerstelt, dan eh, vergroot je meestal de tegenstellingen. En wat hij zoekt en wat die atmosfeer eigenlijk ons wil zeggen, is trek je eruit terug. Dat is het eigenlijk. Hè. Het is niet zo van laat je, laat je in elkaar slaan of laat je, laat je alles afnemen, maar het is, trek je terug uit al die dingen die het bewustzijn zo ongelooflijk verwarren. En, en probeer in die, in die atmosfeer waarmee ik begon net, probeer daarin te blijven. Nou ja, en ik kan me voorstellen dat dat uh, misschien met innerlijk christendom te maken heeft. En misschien gaat het nog veel verder, maar ja, dat zal de tijd leren. Of de eeuwigheid misschien. Nou ja, ik, ik, ik heb een, een, een voorstelling in me van wat... Dat, wat Christus zou kunnen zijn, wat dat is. En dan, dan kom je bij uh, liefde, waardigheid, uh, zuiverheid, welwillendheid en zo. Dat soort kwalificaties. En wil ik daarbij in, in de buurt komen, dan moet ik dus proberen die elementen in mijzelf waar te maken. Maar als ik dan in contact kom met de... Uh, met de buitenwereld of met mensen die het niet met me eens zijn... of die het anders zien, dan bruist zeg maar, je natuurlijke gevoel op. En dan eh, heb je de neiging, het is makkelijker om daarin te zakken... Hè, omdat je dan je lekker voelt en je denkt, ik zal het zo willen zeggen. Terwijl Christus, hè, die atmosfeer, die zegt van nee, trek je daar nou uit terug... En daar moet je dus een bewustzijnsinspanning voor leveren. Nou, en, en dat is niet iets wat je één keer doet, maar dat is eigenlijk bij elk, nou, dat is bijna constant dat je dat moet betrachten. En wat is het resultaat daarvan, van die inspanning? Wat is die stilte? Ja. Ja, die stilte... Ik ben niet zo bezig met die stilte eigenlijk. Het is meer... Um, uh, want... Uh, het, is, het is vooral levend en levendig. En daar zit vreugde en blijdschap in. En, en, en, en snelheid van gedachten. En van... Uh, uh, hoe moet je zeggen? Snelheid van, van tinteling, vibratie. Hè? En, dus dat is... Het is niet stil, het is gewoon veel voller dan ik ben eigenlijk. Hè? En, en het is dus, terwijl het dus zo vol leven is, is het, is het voor iedereen, wordt daarin meegenomen. Hè? Het, zou kun, het zou kunnen dat, dat die atmosfeer aanstekelijk is. En, uh, dus, dus die stilte, het is eigenlijk het, het, het uh, er niet zijn van al die... Uh, van die heftige schommelingen die mijn bewustzijn altijd de ene en de andere kant optrekken. En het is dus niet een stilte waarin niks gebeurt of waarin het volkomen leeg is. Want dat lijkt me de hel eigenlijk, een volkomen leegte. Terwijl dat andere is lichtheid. Je zei zelf ook al een keer licht. Licht en, en, en nou ja, vreugde, tinteling, blijdschap. Leven, echt leven. Echt uh, leven vol met. met, uh, met, met, met gedenkkracht en uh, met. gedachten, met. Uh, gedachtes, met uh, ja, met intuïtie ook. Met gevoel van het samenhang van. wereld en. Uh, de, van alle werelden eigenlijk. En uh, ja. Mooi, oh, nee. heel mooi. Zij moet ook wat zeggen. <laughs> <Je> <laughs> Ja, dat is wel grappig, dat als ik denk over innerlijk christendom, wat het nou voor mij betekent, dan denk ik niet zozeer in, in allerlei ervaringen en strijd en wat ik wel doe of wat ik niet doe, maar dan voel ik toch vooral iets van een, uh, een bepaalde ja, innerlijke rust, niet in de zin van inderdaad een... Een soort fijne, bijzondere, hoogdravende stilte. Maar van een soort vastpunt in jezelf. Uh, waarin eigenlijk alles geweten is, zou je kunnen zeggen. Geweten, niet iets wat je ooit hebt geweten en weer moet leren. Maar een, een weten waar je, waar je jezelf op kan afstemmen en eigenlijk... Alles wat je meemaakt in je leven, en dat is ja, zoveelzijdig als het voor ieder mens is, kun je benaderen vanuit eigenlijk die, dat weten in jezelf, vanuit een, een soort vastpunt van wat in zichzelf onveranderlijk is. En dat is inderdaad iets waar, wat wel degelijk ook jouw zelf in, in beweging brengt. Want je moet eigenlijk ieder moment, iedere dag van je leven komen er dingen op je weg waarin je steeds opnieuw weer ja, daar op de juiste wijze mee moet omgaan. Maar voor mijn gevoel is het altijd zo dat als je dat toch kunt verbinden met, met dat innerlijke weten, dat is voor mij eigenlijk die die christuskracht, die geestelijke werkelijkheid, dat veld... ja, dan komt eigenlijk alle beweging tot rust... en ontstaat vanuit die stilte ook weer de juiste handeling. Dus ik, uh, ik denk wel eens bij mezelf van... ja, wat, wat maak je nou eigenlijk mee aan, aan strijd en keuzes en, hè, en dingen... hoe? Soms denk je wel eens, is mijn leven niet te rustig, bij wijze van spreken. Nou, dat is het toch niet echt. Moet je dan weer concluderen. Maar er is wel, er is wel dat, ja, die, die soort innerlijke volheid in jezelf, waarin je weet dat daar eigenlijk altijd precies datgene aanwezig is om te doen wat juist is. Niet alleen voor jezelf, maar eigenlijk voor de ander en voor het geheel. Kijk, een innerlijk christendom, in feite, zijn dat natuurlijk uh, begrippen. We hebben het er nu over in, in de aanloop naar dat symposium, maar in feite, christendom en wat dat is en wat het niet is, daar ben je niet mentaal mee bezig. Dat is niet iets wat je, wat je steeds opnieuw moet uitvinden of wat je van een ander moet horen of geïnspireerd moet worden en dan weer. Dat innerlijke christendom, dat is eigenlijk een, een werkelijkheid waar iedere mens contact mee kan krijgen of hij nou christen is of niet. Want het is eigenlijk een... Uh, een gegeven, iets wat gegeven is aan iedere mens, wat het diepste wezen van iedere mens uitmaakt. Dat is wel fijn daar, hoe, hoe je dat uh, omschrijft. Ja. Dat het niet. Uh, uh, het blijft niet voorbehouden alleen aan mensen die zich christen noemen. Nee. Het, het zijn atmosferische dingen, hè? dingen die echt in het leven zelf zitten. En of je nou uh, daarin een heel andere denominatie hebt, dat maakt helemaal niet uit. Je komt voor hetzelfde te staan. En iedereen moet die stap ja. maken op een gegeven moment van dat lagere mens zijn... naar dat verfijnde mens zijn, als ik het zo mag noemen. Hè? Dat, dat wat veel groter is dan wat je alleen maar om je heen ziet in de samenleving. Aan het uh, symposium en misschien ook wel aan jullie boek hebben jullie een titel meegegeven een thema meegegeven... dat ook een zekere urgentie benadrukt. Uh, een urgentie in hoopvolle tijden. Um, hoe ervaren jullie dat in jullie eigen leven? Ervaren jullie ook zo'n soort urgentie? Nou, dat dit natuurlijk wel degelijk een tijd is... met ja, grote, ingrijpende gebeurtenissen. Echt gebeurtenissen die, die hele groepen van mensen en landen in... ...in beweging brengt en daarmee ook raakt aan het geheel van ons als mensheid. En je vraagt je natuurlijk ook af, wat is dat? Wat, wat gebeurt er dat dat zo uh, ingrijpend is... ...dat het eigenlijk daarmee iedere mens raakt? En... Uh, Zo'n tijd waarin zo'n grote bewogenheid ontstaat, dat is natuurlijk niet voor niks. En voor mijn gevoel is dat toch ook ja, in, in feite zoals een, een kolk beweegt en, en in, in wezen alles daarin meelijkt te nemen en te sleuren. Het brengt ons naar dat, dat punt, het trekt ons de diepte in, hè? De, de diepte van, van ons bestaan en onze... ...aanwezigheid naar een punt waarin ook eigenlijk al het bekende wegvalt en uit, uit die diepte die je uiteindelijk in je eigen wezen zelf terugvindt om een heel nieuw begin vraagt. En ik denk dat ieder mens in deze tijd wordt bepaald bij dat begin, dat ook de mensheid wordt bepaald bij dat begin... ...bij dat nieuwe en dat dat ook heel bijzonder is. Want het is natuurlijk toch zo in het leven dat alles slipt vast in vormen en patronen en machtsverhoudingen... ...en je voelt aan alles. Dat moet opgeschud worden, dat moet in beweging komen om ook weer die vrijheid van ontwikkeling te schenken... En daarmee werkelijk... Ja, ook als mensheid een volgende stap te doen. En voel jij in jouw leven ook een urgentie om innerlijk christelijk te zijn? Ja. Ik denk dat, dat ik zeker die urgentie voel om innerlijk christen te zijn. Maar dan niet op de manier waarop je dat normaal verstaat en... En begrijpt als een soort uh, ja, levenshouding of etiketten of hein, alle regels. Maar je voelt wel dat het heel belangrijk is in deze tijd om waar te zijn. Om werkelijk vanuit jouw diepste weten wat het ook is. Ieder mens moet dat zelf ook voelen. Maar vanuit dat diepste weten te leven, daar zuiver in te staan en op die manier ook... Als het ware ruimte te scheppen voor datgene wat zich aan ons meedeelt daarin. Want wij kunnen het niet allemaal bedenken. Wij hoeven het ook niet te bedenken. Maar wij moeten het wel mogelijkheid geven. En hoe doe je dat dan? Ja, voor, voor mij ligt dat toch heel erg in uh, aan de ene kant in een evenwicht. Maar ook in een betrokkenheid eigenlijk bij alles wat je doet, of het nou is uh, met je kinderen, of in je werk, of, of ja, voor bepaalde gebeurtenissen waar je mee te maken krijgt, dichtbij, of eigenlijk in alles. Het, het, maar je voelt wel steeds, steeds meer aan dat het er in deze tijd om gaat om waar te zijn, waarachtig. En ook om uh, geen schade te doen. Hè? Dus in feite als mens is het zo makkelijk om met onze gedachten en emoties en projecties... In ruimte in te nemen voor andere mensen en weg te halen bij andere mensen. En je beseft je steeds meer dat je, dat je inderdaad ruimte moet geven aan... Datgene wat voor, voor ieder mens ja, noodzakelijk is, wezenlijk is, gebeuren moet. Ja, ik weet niet hoe ik het uh, anders zou kunnen begrijpen, uh, aanduiden. En hoe ervaar jij dat? Dat innerlijk, ja, innerlijk christen, dat klinkt een beetje gek, maar hoe ervaar jij die, uh, die innerlijke... Ja, ik vind, uh, vind het ook een vreemd woord, het <laughs> christendom. Hoor, ja, Ik voel me ook helemaal ja. geen christen in die zin. Nee. Um, mens, je voelt je, je mens. Je voelt je mens, ja. En, en, en, dat de, en mens zijn is een, is een groot raadsel. Ja. Het is gewoon, uh, het is wel, hoe kan je hier nou gekomen zijn? Weet je? Dat is toch ongelooflijk. En, en waar ga je naartoe? Ik bedoel, dadelijk uh, ben ik er niet meer. Dus er is een puzzel die je moet... Zien op te lossen in, in deze 80 jaar of 100 jaar desnoods. En eh, dus die urgentie, die ervaar ik wel, ja. Nou ja, en dan denk ik aan die. Eh, aan die eigenschappen van dat, van, van dat wat. waar Christus ook voor staat. Hè. En, en die atmosfeer die dat vertegenwoordigt. En eh, die rijkdom van denkbeelden en gedachten en van levende intuïties en dergelijke dat om daar eh, eh, om daar steeds meer van te begrijpen, te doorvoelen te zien, dat zou voor mijzelf een geweldige bonus zijn, zeg maar, van dit leven en eh, ja en nou ja Mirjam heeft het dan over uh, ja, dat daardoor geen schade te doen en anderen te helpen. Uh, dat zou mooi zijn als dat erbij komt, <laughs> Maar dat is echt niet iets wat ik uh, op mijn lijstje heb, zeg maar zeggen. Nou, ja. toch is dat niet waar. Nee, het is ik weet niet... zeker dat, dat jij dat eigenlijk... Ja. Als mens voel je natuurlijk dat je ook gewoon mens bent. Met alle gebreken ja, en bedoel, alle mooie ja. kanten en alle gekke kanten... Van dien. En daar, eigenlijk kun je daar ook blij om zijn. He, want het is helemaal ja. geen. Uh, het, het, er zit niets in om hier uh, rond te lopen als een heel bijzonder verlicht mens. Nee, je bent werkelijk naar de diepste betekenis mens. En daarom maak je ook de dingen mee. ...die je meemaakt, maar dat je daarin wel degelijk... ...als het ware steeds peilt in je leven... ...hoe je met de dingen omgaat. Dat is denk ik toch voor iedereen een waarde die, die hij zal of zij zal herkennen. En uh, die jij volgens mij ook heel erg ja, goed natuurlijk. voelt. In, in feite worden we natuurlijk ja, ja. allemaal toch gedreven... Naar, ...naar die zuiverheid, naar toch dat geestelijke leven... ...omdat we daar op een bepaalde manier door worden aangetrokken. Het is niet vreemd in ons, ja. het is in ons. Net zoals alle andere dingen in ons zijn, zoals je net ja. beschrijft. Ja. Nou, Dit symposium is er uh, over het innerlijk christendom, maar het is er niet zomaar. Het heeft ook een aanleiding eigenlijk, het verschijnen van het boek... ...plaatsen waar de geest waait, uh, dat door jullie beiden geschreven is... En uh, ik vraag me af, we hebben het nu over innerlijk christendom en uh, dat is het thema van het symposium. En hoe moet ik dat boek nou zien in verband met, uh, met het innerlijk christendom? Nou, dat, het, mooie, het mooie van dat onderwerp wat in dat boek beschreven was, is dat, is dat die, die, uh, de centrale figuur daarin, eh, Antoine Gadal, dat die... Uh, een leven geleid heeft dat volgens ons... precies in, in, in deze categorie enorm van enorm belang geweest is. Een enorm voorbeeld. Althans, voor ons was dat zo. En dat, dat, dat zal voor velen zo zijn. En uh, dan ook nog van een, een heel speciale kwaliteit. En, en die, zoals Mirjam net zegt... echt alles meegemaakt heeft van het mens zijn. En toch altijd dat beeld van... Uh, uh, van innerlijk christendom, als we het dan zo toch noemen, vastgehouden heeft en daar een taak in gezien heeft. En zijn leven besteed heeft om dat uiteen te zetten, om dat over te dragen, om dat bereikbaar te maken voor anderen. En heel die geschiedenis, dankzij de enorme hoeveelheid die, erover geschre die hij zelf geschreven heeft, uh, konden we daar uit dat archief konden wij een, een hele levenslijn uh, vastleggen en Van iemand die het pad is gegaan? Die niet alleen het pad is gegaan, maar ook nog uh, mogelijk gemaakt heeft dat vele anderen er ook door geïnspireerd worden om diezelfde voetspoor op weg naar, dat, uh, naar de berg van de geest, of hoe je het noemen wilt. Uh, die werkelijke atmosfeer van de Christus, uh, of eigenlijk van het goddelijke, kan je ook zeggen. Uh, mogelijk heeft gemaakt Mooi. En... zijn adagium was ook God is liefde hè? dat uh, schreef hij bijna altijd en, mm. ja. en hij had het vermogen om mensen altijd in het hart te raken en daarmee weer te verbinden dat ze dat, dat vertrouwen in dat God liefde is tegelijk hun diepste essentie is ja, dat er zijn veel voorbeelden van hè, in, dat, in dat boek. Tot slot ben ik wel heel benieuwd eh, naar... In de titel van jullie boek staat plaatsen waar de geest waait. Het is een intrigerende titel, vind ik. Want eh, wat zijn die plaatsen? De geest waait eigenlijk overal. Die waait waarheen hij wil. Dat is zo bijzonder en daarmee is de... De geest, dat principe van de geest, dat is eigenlijk een heel universeel omvattend gegeven. Maar waar er iets gaat gebeuren, dat is waar die geest ook eigenlijk een aanrakingspunt vindt. En dat kan zijn in een mens en dat kan zijn in een groep van mensen. En ja, waar eigenlijk die geest die in zichzelf volkomen vrijheid is, in een mens kan gaan bewegen... daar gaat iets gebeuren, daar, daar komt iets in beweging... daar vindt een, eigenlijk een fundamentele verandering plaats. En je zou kunnen zeggen dat dat altijd opnieuw weer gebeurt... dat is in de hele geschiedenis gebeurd. En dit boek, Plaatsen waar de geest waait... plaatst eigenlijk die aanraking door de eeuwen heen steeds opnieuw in groepen van mensen in het gebied van de Sabartes, maar de wereld is natuurlijk vol van plaatsen waar die aanraking uh, ja, is geweest. Maar in de Sabartes, waar Gadal natuurlijk ook geboren werd, daar was al een hele geschiedenis van. Ja, van in feite tienduizenden jaren geleden tot aan nu, waarin je zou kunnen zeggen dat die geest van vrijheid, die ook de geest van wijsheid en liefde is, steeds opnieuw op een wonderlijke wijze in dat gebied weer aan de oppervlakte kwam. In mensen. En dan honderden jaren later weer. En eigenlijk als een stroom niet, niet te stoppen... ...die zich steeds weer een uitweg zocht. En Gadal heeft dat gevoeld, eigenlijk van jongs af aan. En die heeft ook geweten dat hij ook een, een taak had om datgene wat ooit had plaatsgevonden... ...om dat ook met de mensen te verbinden, omdat het altijd weer vergeten wordt. Want het wordt ook in feite... Uh, Onderdrukt dat werkelijke vrije werken van de geest. Waarvan je zou zeggen, dat is dat werkelijke innerlijke christendom. Is bij wijze van spreken zelfs door de bewaarders van het zogenaamde christendom... naar de marge uh, verdreven omdat die innerlijke vrijheid die uitgaat van iets... Wat in de mens gebeurt past natuurlijk niet in een institutioneel christendom. Maar Gadal heeft dat altijd geweten dat hij die rijkdom, dat oerChristendom, wat hij ook het Joannese christendom noemde en wat inderdaad verbonden is met dat principe God is liefde. Dat dat in deze tijd het verschil zou kunnen maken voor de mensheid. En zoals er in de tijd van de Qataren in de 12e en 13e eeuw echt een hele grote groep van mensen is geweest. waarin dat begon te gisten en te werken. en iedereen als het ware ook dat beeld bij zich droeg. en daarnaar wilde leven, daaraan trouw wilde zijn. Zo wist hij dat dat ook in deze tijd eigenlijk weer een sleutel zou kunnen zijn, ook in de samenleving. En hij heeft steeds opnieuw geprobeerd om dat weten over te dragen. Die rijkdom van in dit geval de Sabartes als een van de plaatsen waar de geest waait, weer opnieuw te verankeren in het bewustzijn van mensen. Heel hartelijk dank voor dit gesprek, Peter en Mirjam. Jullie hebben ons even meegenomen in het schets van een wijde horizon. En ja, nu vervolgen we onze weg naar die plaatsen waar de geest waait. Dank jullie wel.